4 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Hek en Tim Overdien. Goedemiddag. De eerste etappe in de Tour de France. Veel op en af in de Belgische heuvels. Wij schakelen ook met onze verslaggevers op de weg naar de ontknoping in Seren. Hij woont en werkt al 10 jaar in Italië. Maar vanmiddag is correspondent Maarten Veger bij ons te gast hier in de studio. Op de dag dat Italië zich opmaakt voor de EK-voetbalfinale. Eerst het NMS Nieuws, Mark Visser. Het noodweer heeft in Duitsland een vrouw het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond. De vrouw kwam vannacht in Oogsburg in Beieren om het leven... toen een boom op haar auto viel. Gewonden vielen onder meer op een metalfestival bij Leipzig. De bliksem sloeg daarin. Op een festival in Beieren werden bezoekers geraakt door vallende takken. Tien mensen raakten daar gewond. In Baden-Württemberg, in het zuidwesten van Duitsland... werd een rockconcert afgelast... Festival Tent werd door de harde wind omgeblazen. 10 mensen raakten gewond door rondvliegend materiaal. Ongeveer 6000 bezoekers zijn in sporthallen ondergebracht. De A50 tussen de knooppunten Grijzoord en Ewijk staat op nummer 1 in de nieuwe fileranglijst van de ANWB. Blijkt aan cijfers over de file-druk in de eerste zes maanden van dit jaar, de ANWB. Het is altijd al een brugknelpunt knelpunt geweest naar het zuiden. Maar zijn de afgelopen uh, ja, maanden zijn er werkzaamheden gestart. Uh, de, de rijstroken zijn extra versmalt. Ja, in afwachting tot de verbreding van de weg, want het moet uiteindelijk wel goed komen daar. Het stuk uh, snelweg stond ook al op nummer 1 in de ranglijst die Rijkswaterstaat vorige maand publiceerde. De oude lijstaanvoerder, de A4 tussen Roelevanusveen en Hoogmade, is dankzij een nieuwe spitstrook gezakt naar plak 5. Op de A67 bij Venlo hebben zich vanochtend levensgevaarlijke toestanden voorgedaan... toen automobilisten wegwaaiende bankbiljetten te pakken probeerden te krijgen. Een motorrijder had een pakje biljetten ter waarde van duizenden euro's verloren. Door de wind waaiden de bankbiljetten alle kanten op. Politie heeft geprobeerd het geld te verzamelen. Het verzamelen is gedeeltelijk gelukt. We denken dan ook, we hebben het geld uh, grotendeels uh, zelf verzameld. We hebben geld nog van mensen gekregen, maar we... Kunnen we kunnen ook zomaar denken dat er toch wel eerder mensen zijn geweest die geld hebben meegenomen. Dus uh, het is enkele duizenden euro's, dus het is een behoorlijk bedrag. Ja, veel geld dus weg en ook de motorrijder is spoorloos verdwenen. Het weer, vanavond wordt het droog en helder. Morgen soms sluibewolking en enkele stapelwolken, maar ook geregeld zon. Het wordt een graad of 22. ANUB-verkeersinformatie. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Dorp. De rechterrijstrook is dicht. Er staat 5 kilometer file. Omrijden kan via de A44. Op de A9 Alkma richting Amstelveen bij knoopend Raansdorp, 3 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht bij Driebergen 3. De N305 Almere-Dronten. De Gooiseweg is in beide richtingen helemaal dicht tussen de aansluiting met de A27 en Zeewolde. En dat komt door een ongeluk.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Tom van Heck Hek en Tim Overdiep. En behalve de toeretappen van vandaag is er meer nieuws uit de Ardennen. De Waalse kolenmijnen krijgen een plek op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Bij de Europese kampioenschappen atletiek staat de 4x100 meter voor vrouwen op het programma. Eddie Houtkamp, er zijn mooie nummers. Er zijn hele mooie nummers. En je hebt de 4x100 meter. Hè? <laughs> ja, zeker. Zowel bij de mannen als de vrouwen. En ook voor Nederland. De dames worden nu allemaal voorgesteld. Eh, maar over mooie nummers gesproken. Die 110 hoorden van Gregory dokter zojuist 13.48, gisteren 13.59. Hij naar de finale, wel als achtste, maar wat maakt het uit uh, dat, uh, dat hij terug is, dat is duidelijk. Uh, het is al het meest succesvolle Europese kampioenschap ooit voor Nederland. En het kan alleen nog maar succesvoller uh, worden. Uh, we hebben al twee keer zilver en één keer goud. Gisteren op die 200 meter goud en zilver en uh, Rutger Smit bij het kogelstoten. En nu dus de 4 keer 100 meter bij de vrouwen. En daar hebben we kanjers lopen. In baan 7 namelijk voor Nederland. Katien Vassel als openingsloopster. Daphne Schippers, hè, wie kent haar niet, gisteren toch uh, zeer teleurgesteld na haar 200 meter finale. Waarin ze echt ervan uit was gegaan dat ze die uh, in ieder geval met een medaille zou afsluiten. Dat is niet gelukt. Eva Lubbers in, uh, als derde loopster en Jamil Samuel uh, gisteren ook in de finale 200 meter als slotloopster. Zij hebben best wel kans, ondanks dat de tegenstand heel groot is. In baan 1 Zwitserland, in baan 2 Wit-Rusland, in baan 3 Frankrijk heel, heel sterk. Uh, Rusland in uh, baan 4 bijvoorbeeld met uh, polio... Dat is een uh, hele sterke loopster voor Nenkova. Uh, Belkina als slotloopster. Uh, Oekraïne in baan 5. Duitsland baan 6. Nederland baan 7. En Polen in baan 8. De dames uh, worden nog even voorgesteld aan het publiek. Dat hier bij 20 graden uh, toch wel weer massaal, massaal is opgekomen. Echt liefhebbers in Finland van de sport. En met name van atletiek. Daar zijn ze voor gekomen. En als er een atleet uit Finland komt. Hoe slecht ze af en toe ook zijn. Want uh, vaak in de onderste regionen. Belandend wordt er met veel gejuich gereageerd. De laatste twee teams worden voorgesteld, en we kijken het lachende gezicht. Van Kadien Vassel, Een uh, goede loopster, mooie loopster voor Nederland. Zij zal de eerste 100 meter moeten afleggen. 42,90 heeft deze groep al gelopen. Eerder dit jaar. Dat is een uh, nieuw Nederlands record. En uh, het zou mooi zijn als ze dat nu weer zouden kunnen doen. Het Europees record staat op 41,37. Maar daar staat zo mooi achter. German Democratic Republic. Dat is de DDR uh, uit vroeger tijden. Uit de dopingtijden. Op wel een mooie dag gelopen. 6 oktober 1950 in Canberra in Australië. Maar nu hier in Helsinki op 1 juli 2012 gaat de Nederlandse ploeg in baan 7 van start. De dames worden gesommeerd richting de eh, startblokken. En dan gaat Kadien Versel als eerste eh, zitten voor Nederland. Zij zal het stokje overgeven aan Daphne Schippers. Die zal een groot eh, gedeelte van het verschil moeten maken. De meerkampster in Londen, maar ook zo Super snel op de 100 en 200 meter. En het was, was het moeilijk voor haar om een keuze te maken tussen de sprint en de meerkamp. Maar ze heeft vooralsnog voor de meerkamp gekozen op de Olympische Spelen. Maar nu moet ze sprinten als tweede. Daphne Schippers krijgt het stokje zo dadelijk uitgereikt van Kadien Vercel. Dames gaan hem hoog moeten billen. En dan zijn ze weg. Kadien Vercel. Uh, moeizaam uh, toch uh, vertrokken. Maar komt nu op uh, stoom. En moet dan het stokje over gaan geven aan Daphne Schippers. Kijken hoe dat gaat. Hoe gaat die eerste aflossing? Die gaat. Even moeizaam, even eerst misgrijpen. Maar dan gaat Daphne Schippers komen. Die gaat de stok overgeven aan Eva Lubbers. Eva Lubbers is gestart en krijgt hem goed van Daphne Schippers. Het lijkt me dat ze er goed bij zitten. De laatste bocht gaat in. De dame onder haar is een Duitse. Die gaat er hard langs. Maar Nederland zit duidelijk wel bij de beste drie. En kan dat zo blijven als Jamil Samuel nu op het rechte eind komt? Ja, het wordt zeker een medaille. Het wordt zilver voor Nederland. Het wordt zilver voor Nederland. Duitsland 1. Nederland 2. En dat is prachtig gedaan door de vier dames. Weer een zilveren medaille. Weer een medaille op het Europees Kampioenschap Atletiek. Van Schippers, Lubbers en Samuel op de 400 meter bij de vrouwen. 8 over vier, Giulippus. We hebben nieuwe presentatoren in de sportzomer dit uur en een nieuwe analist Bart Voskamp. Maar de vluchters, de zes vluchters zijn hetzelfde gebleven. Wat is nog ja, steeds? Ja, wij zitten ook gewoon weer op onze plek. Dus uh, wat dat betreft is er hier ook niet zoveel veranderd. Ik zit trouwens uh, net boven die finish, net voorbij die streep. En er staat hier een flitspaal. Ik hoop niet dat uh, de heren straks uh, geflitst worden. En uh, als ze boven de 60 km per uur boven komen, Hoewel ik denk het niet hoor. Want het is heel erg stijl hier. Vluchters hebben we nog steeds: zes man die uh, bezig zijn met die vluchten rijden. Voorlopig nog in de zon. Twee minuten en en 42 seconden is het verschil. En we hebben nog 60 kilometer te rijden voor de koplopers. Het peloton rijdt inmiddels door het prachtige Belgische stadje Durbuy aan de oevers van de Oerte. En die moeten dan zometeen toch het gat zo langzamerhand gaan dichtrijden. Want we verwachten de grote namen straks hier vooraan... bij die laatste beklimming. Maar helemaal vooraan op dit moment dus. 2,5 minuut. dik. Joris van, de Kerk of Joris van de Berg, moet ik zeggen, achter die kopgroep. Ja, je zei het al, Gio, die kopgroep. En ik denk dat het voor iedereen geldt, hoor. die heeft de wetenschap... dat die grote mannen daarachter loeren, een kleine drie minuten... en dan heet je Delaplace, Morkov, Ede, Bouet, Urtassen en Jean. En dat zijn allemaal goede renners, hoor. maar het zijn geen toppers. En ze weten dat dit eigenlijk onbegonnen werk is. Ze zitten nu op de coach de Bervaux. Laatste klimmetje voorlopig, vierde categorie, anderhalve kilometer omhoog. En ja, je ziet dat ze nog wel fietsen, maar toch ook de wetenschap hebben... dat dit een vrij kans missie is. Want als daarachter Gilbert, Loert en Boasson Hagen en Sagan, allemaal mannen die deze etappe in gedachten omcirkeld hebben misschien wel, in elk geval vandaag willen pieken, vandaag een gooi willen doen naar de ritzeeg in een aankomst die hen op het lijf geschreven is. Dus de, de zes lijden nog steeds, zijn bijna boven op het ene na laatste klimmetje van de dag en de voorsprong inderdaad nog maar een dikke 2,5 en een minuut. Bart Voskamp kijkt mee uiteraard voor ons. Kijk dag in dag uit mee. De, een beetje klassiek uh, begin, mogen we zeggen. van uh, Zoals je zo zo'n etappe kunt Ja Dat had een herhaling kunnen zijn van andere jaren natuurlijk. Je hebt die eerste rit sowieso. Dan is het een beetje aftasten. Je hebt vluchters die graag de publiciteit zoeken. En dat zijn meestal niet de grote namen. Die komen straks. En uh, zouden het netjes op een paar minuten. Dus ik verwacht dat ze straks in de finale... dat het wel al vrij snel nerveus zal worden. Het is de eerste rit. Uh, mensen zijn bang om tijd te verliezen in de finale. Dus het zal wel hectisch gaan worden. En uh, gezien de aankomst, de laatste anderhalf, twee kilometer... even heel klassiek, niet de laatste drie kilometer tijd telt... maar de tijd op de finish telt, hè? Ja, dat klopt. Dus uh, elke, elke renner die voor het klassement nog wil gaan... Die, die zal zich van voren mengen. En alle helpers van die klimmers die zullen hun kopman willen bijstaan. Dus dat betekent dat er straks 200 man uh, als een van de eersten... door die laatste bochten wil schieten, ja... Dan Hoop ik dat het allemaal recht blijft. Dus op dit moment allemaal rustig, maar we hebben nog een hoop te goed. Zeg je. Ja, we krijgen nog een mooie, mooi spektakel straks te zien. Oké. Okay. We blijven in dezelfde streek in België, in Wallonië, want vier kolenmijnen hier zijn vandaag uitgeroepen tot werelderfgoed. Dat besloot VN-organisatie UNESCO. Uh, Jacques Krul, goedemiddag. Goedemiddag. De directeur van de Blengy-mijn, vlak over de grens tussen Luik en Maastricht. Uh, u zit niet ertoe de toer de Fransen kijken op dit moment. Uh, jawel, ik was aan het kijken. Ja, het is uh, in onze streek, dus het is uh, bijzonder uh, aangenaam onderstreek, zo door de oog van de camera te zien. Hè. We zien ah. geen mijnen natuurlijk hè, op, op televisie. Uh, die zijn onder de grond. Waarom zijn die vier mijnen op de Werelderfgoedlijst gekomen? Ja, in feite, ja, die, die, van UNESCO beschouwt dat die, die vier uh, mijnen uh, echt uh, vertegenwoordigen wat hier in Wallonië gebeurd is uh, tijdens twee eeuwen, hè, 19e en 20e eeuw. En wat hier gebeurd is, dat het een uh, internationaal invloed heeft gehad, uh, dus uh, van wereldvlak uh, en uh, op verschillende gebieden. Dus niet alleen uh, op technisch gebied, maar ook op menselijk gebied door uh, de migratie die die, die die mijnen uh, hebben veroorzaakt. Ook. Ja, waarvan de Belgische premier Elio de Rupo natuurlijk een, afkom, uh, een afkomeling is. Inderdaad, ja. De zoon van een Italiaanse immigrant die vandaag ook spreekt... de premier van een erkenning voor de Rijks, rijke Waas Geschiedenis... en de hoop daarmee dat deze erkenning van UNESCO... ook toeristen naar het gebied zal lokken. Gaat dat gebeuren? Ja, Als wij uh, luisteren naar, de, naar de, de sites die voor ons uh, erkend zijn geweest, uh, brengt uh, een erkenning van 10 tot 15 procent uh, bezoekers meer in, uh, in de plaats. Ja. Dus wij hopen dat ook natuurlijk. Ja. Het wordt ongeregeld hoeveel dat is in, in euro's? Ja, voor ons, wij zijn bijna 100.000 bezoekers per jaar die, die ondergrond gaan bezoeken. En dus ja, en 10 à 15 procent meer zou natuurlijk interessant zijn. Dan ja. zit er een van de vier mijnen bij die eigenlijk nou ja, een, een, een heel vervelende geschiedenis heeft. Hè? De kolenmijn Marcinelle in Charleroi. Ja, dat is ja, de Bois du Casier precies. Ja. Een groot ongeluk in 1956, uh, Ik vertel. Ja, dus uh, in feite de grootste mijnramp die men in België heeft gekend... Uh, is in Marcinel gebeurd, dat was precies in 1956. Uh, ja, 262 doden in, uh, door een, uh, een ramp, een vuur. Uh, ja. een, ondergr een ondergrondse brand. Op welke manier zullen brand, zij worden ja. herdacht... nu dan deze vier mijnen op de werelderfgoedlijst komen? Uh, ik heb het niet goed begrepen, sorry. Op welke manier zal deze geschiedenis, deze zwarte geschiedenis... Uh, ja? worden, worden geëerd uh, nu deze vier mijnen op de werelderfgoedlijst komen? Ja, in feite, uh, dat wordt hier in de, de verschillende sites uh, gevierd door, door wat uh, hier in de toekomst gaat gebeuren, uh, door speciale dagen die, die, aan, die uh, aan, aan die erkenning zullen be, uh, bestemd zijn. Bij ons in Brunei dat zal op 12 augustus gebeuren. Uh, voor de rest natuurlijk uh, is het een, een dagelijks werk, hè, die, die nu begint voor ons, uh, om uh, de, de sites nog veel beter te kunnen voorstellen nog, en o, om de unesco in die cities te kunnen integreren. Dat is natuurlijk belangrijk voor uh, onder andere voor de, de migranten uh, die, die hier nu wonen... ...en uh, waarvan de, de grootvaders meestal uh, naar hier toe zijn gekomen... ...en uh, die nu uh, Belg zijn geworden. Hè, maar die, die willen weten natuurlijk van, van waar ze komen... ...en waarom dat ze nu uh, hier uh, vandaag wonen. Heel kort, meneer, uh, meneer Kruw, waarom zouden Tom van der Teek en ik... ...naar die mijnen moeten komen bij u? Niet goed, hoor. Waarom zou mijn co-presentator en ik naar de mijnen moeten komen? Wat wat is de doorslag? Oh, sorry, ja, sorry. Ik heb het niet goed begrepen. Ja. Uh, dus in feite in Brunier is het mogelijk de mijn te zien ondergrond. Hè. Dus we hebben hier de mijn bewaard zoals het vroeger was. Dus uh, men, men kan uh, afdalen via de lift en ondergrond gaan zoals een echte koempel. Dat is natuurlijk een heel bijzondere ervaring. En daarnaast heeft men ook een mijnmuseum... ...die wat meer uh, zicht geeft op hoe dat allemaal uh, gebeurd is gedurende acht eeuwen. Hier in Luik heeft men acht eeuwen... Uh, koolgeschiedenis gehad. En dus dat wordt een beetje uitgelegd op, uh, op een langere termijn dan in het museum. Uh, de mijn zelf is één voorbeeld van hoe men hier in, uh, in het Luikse gewerkt heeft uh, ondergrond tussen de jaren 60 en 80 ongeveer. Wij zijn overtuigd meneer Krul, directeur van de Blenje Mei. Uh, even naar het fietsen weer kijken. Wie gaat er winnen? Gilbert, de, de lokale genoot? Uh, het zou best kunnen vandaag, hè, ja. <laughs> We gaan het zien. Ik dank u hartelijk. Ja, yeah, hartelijk dank ook. Spotzoomer Radio 1, La radio complètement rouw. De Tour de France, Radio 1. Satin noir sur son teint blanc. A vous peignoir que c'est troublant. A oh, oh. vous c'est troublant. Je noirais bien, c'est pour 10 ans, maar j'en prendrai pour 110 ans, au moins, au moins 110 ans. Mon amant. Seul montagnard tout mont -Blanc. Oh, oh. de tout et mont blanc De tout tes mont blancs. Donjon Moi je redouche Chez ma maman oh, oh. Wow. Moi Chez ma maman sans blanc à vous peignoir que c'est troublant, blanc oh, oh à vous c'est troublant. Julien Claire met Hélène. Gio Lippens, we komen weer eens even kijken in de Tour de France. Die zes mensen die mogen nog steeds. Ze mogen nog wel hoor, maar het peloton rijdt het gat wel heel langzaam dicht. Natuurlijk doen ze dat langzaam, want ze willen zich ervan gewissen dat als ze dadelijk de zes terugpakken, dat ze dan niet opnieuw met uitlooppogingen te maken gaan krijgen. Dat ze dan met z'n allen kunnen gaan beginnen aan die finale. Die finale met die lastige klim, die klim van ongeveer 2,5 kilometer. Eerste deel bijna 6 procent. Dan krijgen we kasseitjes en dan gaat het daarna met een gemiddelde van 3 procent nog omhoog. Het lijkt niet zo steil, maar er zitten echt verschrikkelijk steile stukken tussen, dus we zullen het straks gaan zien wat er hier allemaal gaat gebeuren. Ja, het is even rustig wel in het peloton. Het is wel een mooi moment om af en toe eens even een studie te maken van die mannen daar aan kop. Je ziet met name van de radio checkploeg zie je voortdurend Jaroslav Popovic op kop rijden. Die zal de weg wel weten hier in de Ardennen, want hij leidt het peloton hier in de richting van Seren. Heeft het routeboek blijkbaar goed bekeken. En dan daarachter verscholen zie je dan die gele trui. De gele trui van Fabian Cancellara, uh, Peter Sagan, die zagen we ook. We zien de man in de witte trui op dit moment. wordt is hier gebeurd. Er staan wat renners stil. Een valpartijtje. Ik kijk of ik daar renners zie liggen. Dat zie ik niet. Ik zie wel een renner van Lampre opstappen nu op de fiets. Niks ergens gebeurt. Maar je houdt toch altijd even je hart vast. In het, zeker in zo'n begin van de Tour. In die eerste nerveuze etappe. Dan denk je altijd van ja, dan kan het altijd gebeuren dat het goed misgaat in dit peloton. Maar voorlopig valt het heel erg mee. We kijken naar de man van Lampre. Dat is Matthew Lloyd. De Australiër kan goed klimmen trouwens. heeft hij wel bewezen in de Giro in het verleden. En hij sluiten nu weer aan bij het peloton. Maar hij lag dus even tegen das asfalt. 1 minuut 56. Voor het eerst weer onder de 2 minuten het verschil. 54 kilometer nog te rijden, maar ook daar vooraan is nog het een en ander gebeurd, Joris. Daar is inderdaad wat gebeurd. Dat zijn we u nog verschuldigd. De laatste bergsprint, om hem zomaar te noemen, die werd in een mooi duel trouwens hoor, met die oertassoen, die vierkante bask, werd die sprint gewonnen door Michael Morkov van Saxo Bank. En daardoor gaat die man, en dat is van origine eigenlijk een baanrenner, Michael Morkov, Morgen getooid in de beroemde bolletjes -trui. Die krijgt hij vanmiddag uitgerijd. Hij is de eerste leider in het bergklassement. En dat is eigenlijk het enige dat deze vlucht normaal gesproken gaat opleveren. Want Gio zei het al, het peloton komt nabij. En langs de weg heel veel supporters van Philippe Gilbert. De man die door zijn eigen streek rijdt. En ook opmerkelijk veel Nederlandse fans. En die zijn natuurlijk makkelijk te herkennen aan de oranje uitdossingen en outfits. En ik krijg bij sommigen de indruk dat ze die outfit hebben overgehouden aan een wat mislukte EK-zomer. Zoiets van, kom, we trekken er nog een keer aan, het EK is mislukt. En nu gaan we gewoon naar de Tour. Meteen de eerste etappe langs de kant staan. Het is een mooie dag in Wallonië, zes man aan de leiding. We naderen de laatste 50 kilometer van deze etappe... die natuurlijk straks in Seren pas echt gaat exploderen is uh, mislukt. Dat geldt overigens niet voor Italië. Het is helemaal niet uh, mislukt. En waarom zeg ik dat? Omdat Maarten Veger, al tien jaar correspondent voor het Financieel Dagblad in Italië, momenteel even in Nederland is, om zijn boek, gisteren heeft hij dat gedaan, Ravioli Blues, over Italië te presenteren. Maarten, hartelijk welkom. Wel. Even qua planning. Um, um, uh, is het nou leuk om hier te zijn, terwijl als je correspondent in Italië bent Italië vanavond uh, speelt? Of is het eigenlijk ja, nooit op gerekend nee, ik heb een, een heel tactische fout gemaakt, want ik, uh, ik ging er eigenlijk een beetje vanuit dat Nederland in de finale zou komen. Ik, was, ik ben nog de tussendanig Nederlander, dat ik dacht, dat komt wel goed. En ik pen mijn vakantie daar mooi omheen. En uh, ja, nu wil het feit dat, uh, dat ik hier zit wel, in, uh, in Italië, waarschijnlijk vanavond een enorm feest gaat losbarsten, maar goed. Ja, ja nou, nou, ik zo. Uh, uh, Je zit daar al een tiental jaren, Italië is uh, bijna een beetje hot op dit moment, natuurlijk door het voetbal, en ook door de andere soorten overwinningen op de Duitsers, zeg maar, afgelopen weekend in het verband. Hoe, hoe leeft dit allemaal in Italië? Wordt dat voetbal gekoppeld aan die hele euro-toestand, want dat proberen we hier en daar wel te doen, of is dat gewoon een hele gezocht... Ja, nou goed, het, het, het, super Balot, het Super Mario verhaal... dat is natuurlijk wordt heel snel worden alle Mario's bij elkaar getrokken. Dus ja, de Super Mario Balotelli die, die de twee goals tegen de Duitsers injaagt... en op hetzelfde moment de Super Mario Monti... die eigenlijk ook mevrouw Merkel op de knieën krijgt... met zijn, ja, met zijn pogingen om de Duitsers wat soepeler te laten zijn... als het gaat om dat beleid rondom de euro. En dat, ja, dat is hem dus ja, heel verrassend, toch wel gelukt in de afgelopen dagen. En hoe is dat in Italië uh, ontvangen? Werd daar ook met enorme spanning naar gekeken van... Uh, we moeten maar eens kijken hoe die dat gaat doen? Of hoe, hoe leeft dat in Italië? Ja, daar werd met heel veel spanning naar gekeken. Want uh, sterker nog, er werd zelfs uh, het voorbestaan van de regering werd eraan uh, uh, aangekoppeld. Want uh, een van de partijen, die van Berlusconi, die zei eigenlijk, nou, als je niet met een mooie, uh, mooi resultaat thuis komt uit, uh, uit Brussel, ja, dan, dan is wat, omtref, of wat ons betreft kan dan de stekker eruit. Dus uh, uh, dat dat nu gelukt is zeg maar, voor Mario Monti, dat, uh, dat neemt uh, Berlusconi. Uh, ja, Berlusconi heeft daarmee eigenlijk een beetje een verliesje geleden. En het is eigenlijk alleen maar goed, want Monti kan daardoor ja zijn termijn in ieder geval wel afmaken. Zo ziet het er nu in ieder geval uit. Maar wat kan hij dan bereiken in die termijn die hij dan mag afmaken? Want het is natuurlijk een overwinning in Europees opzicht. Maar in welke mate uh, gaat dit problemen waar Italië op dit moment mee komt... Uh, daadwerkelijk op, uh, op ja. verbeteren? Nou ja, een groot probleem was natuurlijk ook een beetje de, de reputatie van Italië. Die heeft hij wel verbeterd. En uh, de kritiek in Italië op hem was dan ook van... ja, oké, okay, je hebt al zo'n mooie reputatie in Europa... maar wat levert dat ons uiteindelijk op? Hè? En daarmee werd ook zijn, uh, zijn machtsbasis wat zwakker in de laatste tijd. Maar hebben het over gezichtsverlies. Wat heeft hij dan daadwerkelijk kunnen bereiken... waarmee de Italiaan die kan met hoge werkloosheid... Met, met, met, met, met, met banen die verdwijnen, blijven verdwijnen... met, uh, met, met geld ja, wat niet voorradig is om hij, dat op te lossen? Hij heeft inderdaad, wat dat betreft, nog niet zo heel veel bereikt... Want wat heeft hij laten zien? Ja, Bezuinigingen, eh, belastingen omhoog. Allemaal heel fijn voor Europa, maar voor Italianen nog niet. En dat is ook een van de redenen waarom de kritiek op hem toenam. Maar wat wilde hij doen? Hij wilde markten liberaliseren. Er moest meer transparantie komen in de economie. Meer concurrentie tussen bedrijven. Dat uh, ja, was natuurlijk als een voormalige EU-commissaris ook voor vrije markt, et cetera. Was hij uh, natuurlijk de juiste man om dat te doen. Maar uh, dat is enorm tegengevallen. Alle voorstellen die die, waar hij die mee kwam eigenlijk aan het eind van vorig jaar, aan het begin van dit jaar. Het is allemaal wat afgezwakt. En het is allemaal net niet eigenlijk. Waardoor dat eigenlijk heel erg tegenvalt. Ook de liberalisering van de arbeidsmarkt, waar hij heel veel, heel hoog pet van op had. Ja, dat was allemaal. Uh, het, zou, het zou modern worden. Het zou een moderne, flexibele arbeidsmarkt worden. Maar dat is. Uh, ja, allemaal een beetje afgezwakt door die stuge vakbonden, door, door ook heel veel weerstand eigenlijk van alle politieke partijen. En dat is wel een tegenvaller. want ja, we hoopten als Mon Monti is eigenlijk de enige die iets kan veranderen. En als die het niet kan veranderen, dan, dan ja, wat dan. Je vertelt het op een manier, je eindigt ook met de woorden, wat dan ben je pessimistisch in dat opzicht? Denk je, Italië heeft voor de bune een mooie overwinning behaald, maar daadwerkelijk in de kern waar het moet veranderen, daar gaat het niet ja ik heb ook een boekje geschreven een ja. van de reden ook hier was dat heet ook een Ravioli Blues en Ravioli Blues je kunt het, is... het zien op onze webcam U kunt het te zien Radio1.nl ga verder ja en dat ja het is ook een beetje mijn blues over Italië ik hou enorm van het land ik, uh, ik heb het in mijn hart gesloten ik heb er nou mee getrouwd maar uh... Als je mensen ziet die iets willen veranderen in dit land... dan stuiten ze altijd op een, ja, een elastische muur. Het is enorm weerbarstig. Weer er zijn politici die wellicht iets willen veranderen... maar dan willen die heel veel veranderen om maar niks te veranderen. Zoals uh, een de schrijver ooit ook eens zei. Uh, dat is toch een beetje de tragiek van Italië, denk ik. Het, uh, uh, ze, ze kunnen wel, uh, ze, ze willen vaak wel, maar het lukt niet. En... Ik ben eigenlijk wel stiekem blij met een zware economische crisis in het land. Want het is de enige manier waarop er daadwerkelijk dingen kunnen gaan veranderen. Dus wat mij betreft moet die eigenlijk nog niet zo snel oplossen, oplossen die crisis. Want dan kan je wellicht een cultuurverandering bewerkstelligen. Want hoe merk je dat in het dagelijks leven? Hoe is die crisis merkbaar, voelbaar voor jou in Italië? Je woont er nu tien jaar. Nou, je ziet nog niet zozeer uh, hopeloze families achter een winkelwagen uh, met hun hele huisraad over straat lopen. Zo erg is het gelukkig niet. En dat is ook een beetje het sociale vangnet wat familie heet in Italië. Wat er natuurlijk altijd voor zorgt dat dat niet zo heel snel gebeurt. Je ziet, het, ja, je ziet wel, wat, wat een trend is de laatste tijd, dat je, wat ik in Milaan bijvoorbeeld heb gezien... is dat mensen die scheiden, de mannen die scheiden, die, die komen vaak uh, op straat te staan. Want de wet beschermt de vrouw. En uh, die verliezen vaak ook makkelijker tegenwoordig hun baan. En belanden dan, zoals, het, zoals we hebben gezien, op het vliegveld, daar gaan ze slapen. Ze gaan gewoon in de, in de, in de vertrekhal gaan ze slapen. En... en Daarmee zie je eigenlijk ook, als er geen kans is om iemand te ontslaan... dan gaat het allemaal wat sneller. Het, um, uh, je, maar je ziet niet zozeer doffe armoede op straat... maar je ziet wel ook fabrieken die dicht zijn. Als je in een industrie op trein op rijdt, zie je ontzettend veel uh, stilte. Vanavond, uh, tussen kwart voor negen en een uur of elf... zal heel Italië dit misschien heel even vergeten. Want is, is nu alles uh, vanavond Italië, Spanje? Is, is, is dat, wint dat het dan even van dit gevoel? Ja, absoluut. Het is echt zo'n moment waarop alles wordt vergeten. Zelfs um, partijen partij als de Lega Noord... nou, uh, ja. buitenland, buitenlanders zijn ze niet de grootste fan van... om maar even voorzichtig uit te drukken. Die hebben eigenlijk gezegd... nou, Balotelli is eigenlijk wel een Italiaan. Hij um, is op Palermo geboren. Ja, het is ook een Italiaan. En uh, um, hij, uh, hij is wat mij betreft ook echt een schoolvoorbeeld van hoe een echte Italiaan is. Ja, heel impulsief. Uh, maar uiteindelijk als het erop aankomt... Dan, uh, dan doet hij zijn werk. En dan is hij blijkbaar een supertalent. Nou, en Volgens mij zit dat ook heel erg in het land zelf. Dus, maar goed, ja, vanavond staat het hele land er volledig achter. Uh, ondanks het feit dat uh, het lang niet altijd zo'n eenheid is, dat land. Hè? Want de Sicilianen voelen zich helemaal niet verbonden... met uh, de mensen in, uh, in Milaan. Maar goed, vanavond dus evenwel. En iedereen zal het volkslied zingen. Overigens ook iets wat... Uh, wat... Jullie opvalt hier in Nederland dat Italianen zo dat volkslied meezingen. Ja. Dat is trouwens iets van de laatste jaren hoor. Want uh, dat is bijvoorbeeld iets wat je Gianluigi uh, Buffon uh, kan, uh, voor kan waarderen. Die heeft dat heel erg in het team gebracht. Die, uh, uh, die wilde ook af van dat, uh, dat men alleen maar eigenlijk voor zijn club voetbalde en het land niet belangrijk vond. Uh, die heeft dat uh, samen ook met de president van de republiek, waar hij goed contact mee heeft, uh, heeft hij het ook voor elkaar gekregen dat hij in de laatste na vijf, zes jaar eigenlijk al... dat volkslied ja, steeds meer met volle borst wordt meegezegd. En nu, nou, nu, nu valt het jullie allemaal op. Maar dat is niet iets wat, wat al decennia zo is in Italië. Absoluut niet. Vanavond komt het in ieder geval wel goed met Italië. Denk. We hopen op lange termijn ook. Ravioli Blues is het boekje wat in iedere kan kopen en aanschaffen. Maartens Veegh, zeer dank dat je hier wilde zijn aardig voorschot voor de verhalen die in het boek te lezen zijn. Um, aan de lijn natuurlijk vanavond weer. Straks om kwart van negen is de finale van het EK voetbal. Spanje tegen Italië in Kiev. Was het nou eigenlijk een goed EK voetbal... of was er niet echt veel te beleven? We gaan het er straks over hebben met sportverslaggevers... Eddie Poelman en Evert ten Apel. U kunt meepraten straks via het gratis nummer 0800-1121. En ook kunt u stemmen via onze website radio1.nl. En de stelling van vandaag dus, Tom. Het, algemeen, het, gaat bijna van stotten, het algemene spelniveau op het afgelopen EK was abominabel. We hebben hem maar een beetje sterk in gezet hier in Nederland natuurlijk. Hè. Dus niet alleen wat onszelf betreft. Maar het algemene spelniveau op het afgelopen EK was abominabel. Kunt nu stemmen op radio1.nl. Bijna twee over half vijf. Het NOS Nieuws met Mark Visser. Door hevig noodweer is in Duitsland een vrouw omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De vrouw kwam vannacht in Augsburg in Beieren om het leven toen een boom op haar auto viel. De gewonden vielen onder meer op een metalfestival bij Leipzig. Daar sloeg de bliksem in. En op een festival in Beieren werden bezoekers geraakt door vallende takken. 10 mensen raakten daar gewond. Gevaarlijke situatie op de A67 bij Venlo vanochtend. Een motorrijder die verloor een pakje bankbiljetten van duizenden euro's. Verschillende automobilisten die stapten uit en probeerden de wegwaaiende bankbiljetten te pakken te krijgen. Deel van het geld is ingeleverd bij de politie. De rest van het geld is spoorloos verdwenen, net als de motorrijder. En tijdens het TT-weekend in Assen heeft de politie flink gecontroleerd. Aangekondigde controles op alle toegangswegen naar de TT zijn 23 rijbewijzen ingenomen, 1300 snelheidsboetes uitgedeeld en twee motorrijders zijn betrapt op rijden onder invloed. De resultaten zijn een tussenstand, want vandaag worden de TT-bezoekers die naar huis gaan ook weer gecontroleerd. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANEB, ah verkeersinformatie. Er staan een paar korte files op de Nederlandse wegen. Op de A28 Zwolle richting Utrecht, bij Amersfoort, 2 kilometer. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen Oorschot en Best staat 2 kilometer stil. De rechterrijstrook is dicht. En de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Dat is een drukke route tussen Den Bommel en Knopend Hellegatsplein 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En in dit weekend vol met sport is er ook buitenlands nieuws. Mexico kiest een nieuwe president die de strijd tegen drugsgeweld moet aangaan. Maar we volgen natuurlijk ook in België de eerste etappe van de Tour de France. Geolippens. We zitten binnen de 50 kilometer van de finish nog 45,7 kilometer. En dan zijn we er in een traditionele eerste tour etappe waar een kopgroep wegrijdt. Kopgroep een beetje de ruimte krijgen en dan uiteindelijk toch de controle van het peloton. Waar ook de klassementsrenners langzamerhand naar voren zijn gekomen. Want we zagen niet alleen de gele trui Fabian Cancellara daar met zijn hele ploeg voorop rijden. Maar ook BMC met de winnaar van vorig jaar, Cadel Evans. We zagen natuurlijk Frank Slek, want die zit in die ploeg van Fabian Cancellara, Ree ook op Eén van de eerste rijen mee. En zo komen toch de grote namen langzamerhand naar voren in de finale. Waarvan we verwachten dat hij nerveuzer en nerveuzer gaat worden. En daar vooraan, ja, 1 minuut 40 is het verschil nog maar. Met nog 45 kilometer te rijden worden ze vooraan al een beetje nerveus. Die indruk maken ze totaal niet, Gio. Ze rijden maar wat en ze kijken elkaar af en toe aan. En ze draaien nog steeds keurig rond. Keurige samenwerking tussen die zes. Morkov, Delaplace, La Ede, Boué, en Jeanne. En het zijn ook... Zes renners uit ploegen die naar deze Ronde van Frankrijk zijn gekomen om de aanval te kiezen. Dus vandaag doen ze wat hen opgedragen is. Al geldt dat misschien iets minder voor Johan Jen van Europcar. Die ploeg is hier natuurlijk wel met de beroemde Thomas Veukler gekomen. Maar Veukler is herstellende van een beetje kniepijn. En hij gaat zich pas later deze Ronde van Frankrijk, denk ik, met de beste meten. Al weet je dit met de man met de bijnaam Titi, maar nooit. En vorig jaar hadden wij zo'n ploeg in Nederland. Vakant DC. DCM. Dat was een ploeg die vorig jaar het status had dat hij in, in een ontsnapping als die van vandaag erbij zou zijn geweest. Maar vakantielei DCM wil dit jaar anders rijden. Wil minder vrij buiten. En misschien gaat dat wel leiden tot aanwezigheid van Wout Poels. Zometeen in die ongetwijfeld spannende en sprankelende finale in Sarain. Nu inderdaad nog een kleine 45 kilometer. Het barst weer van de mensen langs de weg. Foto's worden gemaakt. Er wordt geglimlacht. Philippe Gilbert wordt toegejuicht. Maar daar moeten deze mensen die de, to de kopgroep toejuicht. nog anderhalve minuut op wachten totdat Gilbert langskomt. Want dat is de achterstand van het peloton op de kopgroep in de eerste etappe. Bart Voskamp, we gaan toch maar eens even heel langzaam uh, een beetje filosoferen over uh, het slot van deze etappe. Gio zei het al, ze komen naar voren al. Je zei het al, het is wringen en nerveus zijn, want je mag hier uh, niet... Tijd voor spelen meteen, al, hè? Het is nee, meteen een nerveus moment, hè? Natuurlijk. Kijk, uh, het, het vervelende voor de, voor de renners is dat die in, die, in die eerste ritten... eigenlijk iedereen nog steeds de, de ambities heeft om uh, korte uitslagen te rijden of klassementen te rijden. Als de bergen zijn geweest, wordt het allemaal wat rustiger en wordt de hiërarchie een beetje bepaald. Ja, maar je zult straks ook zien dat ploegen als, als BMC met uh, voor Gilbert. maar ook Evans, die moet van voren blijven. En nou, Redeshek is natuurlijk nu al aan het rijden... maar je zult zien dat hij straks veel moeite krijgt om, uh, om als ploeg van voren te, te, te blijven... omdat al die nerveuze renners die komen ja. van achteren tegen je aandrukken. En dat is gewoon uh, heel irritant als renner. Nou willen die klasse mensrenners niet verliezen bovenaan, maar er zijn ook een paar mensen die willen gewoon een etappe winnen. Uh, Gilbert is wel heel veel gespeeld denk ik vandaag, in alle pools. Uh, maar dit seizoen heeft hij nog niet zoveel gespeeld. Nou ja, hij hing er een beetje tegenaan. Hij begon natuurlijk heel slecht en toen had ik het idee dat hij er een beetje tegenaan hing en dat, hij dat, dat het bijna goed zou komen. Maar je zag in Amstel al dat het eigenlijk net niet goed kwam. Dus ik was gisteren ook voor de proloog niet helemaal uh, super enthousiast. Maar goed, heeft hij heeft het goed gedaan. Dus de benen moeten goed zijn. Hij moet wel superveel moraal hebben. En dit hele rondje hier in in Luik is er volgens mij voor hem zo neergelegd met de finish bovenop... zodat hij eigenlijk niet mag verliezen vandaag. Mag niet mag verliezen. Hebben we met Wout Poels een Nederlander die dit ook kan? Wordt zo stiekem gezegd. Ja, ik, ik heb hem hier zelf ook wel op mijn lijstje gezet. Kijk, uh, hij zal niet de explosiviteit hebben van, van een Gilbert. Maar goed, we moeten niet vergeten, het is echt wel een klimmetje. Dus een Gilbert kan zich ook uh, vergalopperen. Uh, als hij niet in zijn beste, zijn beste vorm is als, als voorgaande jaren. Nou, hij weet in welk wiel hij moet zitten. Dus uh, het, het moet niet moeilijk zijn in theorie. Maar of hij het aan kan, uh, ja, dat zal een tweede zijn. Maar de grote vraag is nog of je daar nog bent. Daar waar je wil zijn, naar al die kiezen. Ja, ervoor, dat, is, dat, is, dat is vrij moeilijk. Maar uh, Poels heeft wel eens vaker uh, laten zien in andere rondjes... dat hij ook wel redelijk goed kan wringen. En dat is natuurlijk ook wel het eerste. Want je moet al vooraan beginnen, wil je vooraan eindigen. Nou, met al die supporters in het oranje. We hopen in ieder geval. Maar...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 50 ways to say goodbye. En een hele hoop train. Kees Zoon, Mexico stad. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoor je ook lekker dat uh, Mexicaanse trompetje dat nummer van net? Ja, ja. Leuk, hè? Hey. Heerlijk, hè? Ja. De reden dat met jou bellen, Kees... is omdat in jouw land, Mexico, vandaag een nieuwe pres president wordt gekozen. Veel van uh, de Mexicanen hebben het vertrouwen in de regering verloren... omdat de oorlog tegen drugs jaarlijks vele duizenden doden eist levenseist en het einde niet in zicht lijkt. Uh, weerhoudt dat de mensen ervan om naar de stembus te gaan, Kees? Nee, nee. integendeel. Ik ben uh, net even langs geweest bij een paar uh, stemlokalen... bij mij in de buurt hier. En daar staan al enorme lange rijen. Uh, het is een beetje tegenstrijdig. Uh, Mexikanen hebben het over het algemeen geen hoge pet-op van hun uh, politici. Maar uh, toch wordt er een hoge opkomst verwacht... omdat deze keer... Mensen echt een einde willen aan de huidige uh, situatie. En dan hebben we het natuurlijk vooral over geweldssituatie. Dat is echt het leidende thema vandaag, de verkiezingen. De strijd tegen het drugsgeweld. Ja, als je kijkt, uh, de, de, de president die, uh, die dus nu uh, bijna aan het eind van zijn termijn is, die zes jaar geleden de oorlog, echt open oorlog, verklaard aan de drugscartels. En daarmee is het land in een geweldspiraal terechtgekomen die, uh, ja, die nog steeds erger wordt. Uh, we zitten nu al op, uh, op bijna 60.000 doden in, in zijn uh, presidentschap. President het, Calderon. Ja, dat, is, dat is president ja. Waarom is het hem niet gelukt? Ja, um, het probleem is dat de drugskapels over zoveel geld beschikken en daardoor over zoveel wapens en ook uh, veel lokale politici kunnen omkopen... dat het eigenlijk is de tijd uh, bij voorbaat al verloren En nou zullen een aantal partijen die verkiezingen als item natuurlijk gezegd hebben... wij gaan dat wel voor u oplossen. Hoe denken ze dat dan wel te kunnen doen? Ja, dat is het gekke. Dat zou je dus verwachten. Maar in, in de verkiezingscampagne is het geweldsthema eigenlijk niet uh, serieus aan de orde gesteld. En ik denk dat dat komt omdat, uh, doordat uh, de, de verschillende kandidaten niet echt een alternatief hebben. Als je kijkt naar de gedoodverfde winnaar uh, Peña Nieto... die uh, heeft gezegd dat hij het beleid min of meer zal voortzetten. Uh, maar hij heeft ook even tussen neus en lippen doorgemeld... dat zijn veiligheidsadviseur een Colombiaanse generaal zal zijn. Nou, dat betekent niet echt dat je, dat je probeert... Uh, de strijd met, met vreedzame middelen te winnen niet. Ja, nou is ze, Peña uh, Nieto, uh, de man van de PRI, de partij die, wat is het, 70 jaar aan de macht geweest, geweest dat is in 2000 verloren. Uh, maakt het wat uit als die oude partij nu ook weer aan de macht komt voor Mexico? Ja, ik denk het persoonlijk niet als je kijkt naar verschillende deelstaten waar de PRI altijd aan de macht is gebleven... Uh, dat zijn op dit moment uh, de meest gewelddadige gebieden. Er zijn een paar staten aan, aan de grens met, uh, met uh, de Verenigde Staten. Uh, een staat als Veracruz. Cruz. Uh, dus uh, ik, ik denk niet dat het uh, wat dit thema betreft uh, echt, uh, echt wezenlijk zal uitmaken wie er aan de macht komt. We gaan het zien wie er aan de macht komt. Uh, vandaag zijn de verkiezingen in Mexico. Kees vanuit Mexico stad Dankjewel. Radio 1 voor zomer tweets ja, de sportzomertweets. Dag in, dag uit, hoort u ze hier. Vrouwen heeft ze vandaag allemaal verzameld. Laatste voetbaldag, hè? Ja, ja en uh, nou ja, de, de eerste echte toerdag. Ja. Daar wordt ook veel over getwitterd. Ja, Nederland zit dus weer uren achter elkaar naar die toer te kijken. Ja, dan slaat de meligheid een beetje toe op Twitter. Uh, zo heeft de Twitter-fanbase van het RTL-programma VI Oranje... eindelijk ontdekt dat er een Franse renner meedoet die Johan Gené heet. Nou, vul zelf maar in waarom dat grappig is. En de altijd grappige Bart van Merwijk, die zegt... Als Johnny straks weer overhoop wordt gereden door een Franse camerahond, dan hoop ik wel dat hij wat hoger landt. Dat is een woordgrapje. Nou, verder twitteren veel mensen over die opvallend gele helmen van de Skyploeg. Dat, dat duidt er dus op dat het de leidende ploeg is. Nou, twitteraars als Ed Bas van Eyck en Ed Janine Laudi vragen zich af vanaf de bank of, uh, of gele accenten in de wielen en kleine gele bandjes aan de truien dan ook iets geheimzinnigs betekenen. En of sommige renners dan misschien ook een gele onderbroek aan hebben ik heb trouwens niet heel fris, een gele onderbroek, maar dat terzijde. Nou, uh, van uh, deze middag wordt ook uh, enorm veel getwitterd... dus over die EK-finale van vanavond. is eigenlijk gewoon het, het, het trending topic van, de, van deze middag, toch wel. Zonder Nederland dus in de finale, maar dat kan ons blijkbaar... niet zo, niet zo heel veel meer schelen. Zo schrijft Ed voetbalfanzoon. retweet dit als je had gewild dat Nederland in de finale had gestaan. En dat bericht is in totaal één keer geretweet. <lacht> Ook de eerste grapjes komen weer voorbij over de wedstrijd van vanavond. Vooral Balotelli, die staat erbij in de spotlights. Um, Ed Leroy, die tweet een foto, nu te zien op onze webcam... waar Balotelli op te zien is zonder shirt... maar met outfit van een Spaanse toreador en een stier naast zich. En Het leuke is, die foto is helemaal niet gefotoshopt. En zelfs de Ed Lopke Berkhout, die tweet een zoekplaatje... zoekt de verschillen tussen een foto van Balotelli en een booskijkende draak... Lopke zegt erbij, volgens mij is Italië er klaar voor. Let's smoke them out. En in het kader van die finale tweet ook onze eigen Ed Ronald van der Geer... een mooie foto uit de oude doods uit 2002. En daarop is een piepjonge Jordi Alba te zien. Voetballer die vanavond dus uitkomt voor, voor Spanje. En hij staat op de foto samen met Louis van Gaal. Ronald zegt: Kijk, met het juiste advies sta je gewoon tien jaar later in de EK-finale. En uh, de jonge Alba en Van Gaal die zitten samen aan een tafel op die foto. En Van Gaal die zegt iets tegen jo Jordi. Maar wat? Nou, volgens mij hebben we inmiddels ook geluid bij die foto gevonden. Dit zei Van Gaal, volgens mij, tegen die kleine Jordi Alba. eens malo, muy malo. Rotto el pacto de vestibario. Sempre negativa. Nunca positiva. Ja, nou, vrij vertaald zegt hij dus: wat ben je slecht, wat ben je verschrikkelijk. Zo zie je maar, Louis vergaal wie is er niet groot mee geworden? En dan, ja, tot slot, uh, de voltallige redactie van de Tweets. Die stond erop dat ik het toch nog even zou noemen: het. EK Lacrosse. Ja, nou, ja. Nederland behaalde dus gisteren de vierde plek. Uh, gisteravond was in Amstelveen de zinderende finale tussen Engeland en Ierland. Uh, nou ja, Het was eigenlijk snel bekeken. De Engelsen die zijn kampioen geworden met 15-5. En een tevreden wethouder van Sport van Amstelveen... die tweette ook nog even een foto van het uitzinnige feest na die finale. Kijk, Kijk nou toch ja. eens even. Ja, we weten het allemaal, die lacrosse-supporters, dat zijn beesten. Me <lacht> menig bushokje zal gesneuveld zijn. Tot zover de genoemde foto's. Die kun je nog even terugkijken via mijn account, @ronvergouwen. En morgen vanaf de klok, vanaf 12 uur, dan zijn er nieuwe tweets. Dank je wel voor weer een dagje Twitter. Morgen gaat het Twitterleven ook gewoon weer verder. Gio Dippes en Joris van den Berg in de Heuvels van de Ardennen. Gio, heb je al getwitterd vandaag? Ja, ik heb wel uh, links en rechts wat uh, getwitterd, maar dan gaat het vooral over die lelijke gele helmen van de Sky ploeg. Uh, de ploeg dus uh, die het ploegenklassement leidt. Want als je dat dan weer combineert, dat geel met dat uh, ja, blauw van, uh, van Sky, het ziet er allemaal niet uit. En dan rijdt uh, ook nog eens een keer Cancelara met een uh, gele helm, want die is natuurlijk leider in het algemeen klassement. Het wordt er allemaal niet uh, fraaier op. Tegenwoordig hebben ze ook wat uh, helmen die aan de dichte kant zijn. Een soort van die pothelmen zoals je dat in het verleden zag bij Greg LeMond. Dat was de eerste man die begon met van die, van die harde helmen. En, ja, het lijkt allemaal een beetje retro en daar wordt heel veel over getwitterd op dit moment. Maar goed, de koers gaat verder. We hebben nog 33,3 kilometer te rijden. De voorsprong bijna bij de minuut gekomen. Dus bijna onder de minuut. En Dat betekent dat het peloton seconde voor seconde afknabbelt van die voorsprong. Ze rijden nog door dat mooie Ardense land. Prachtig groen met bosjes, met velden, noem het allemaal maar op, met veel publiek ook langs de kant van de weg. Maar straks komen ze dan in de omgeving van Luik. Dan moeten ze over de Maas heen en dan beginnen ze aan die slotklim. Zo'n beetje zes kilometer voordat ze hier bij de finish zijn. Dan gaan ze de Maas over en dan weten we dat de finale echt begonnen is. Kijk naar Bradley Wiggins. Ook al zo'n mooie kleurencombinatie. Die groene trui die hij gisteren pakte omdat hij de nummer twee is in het klassement. En de nummer één die heeft recht op de gele trui. Dat is Cancellara Pakte namelijk ook het groen. Mocht Wiggins dus in het groen rijden als is nummer 2 in dat puntenklassement. En ook die rijdt met een gele helm op. Omdat die deel uitmaakt van die skyploeg. Ja, de kleurencombinaties. Het is allemaal niet prachtig. En als je dan naar Wiggins kijkt. Dan denk je toch dat hij altijd met een tijdrit bezig is. Zo diep beneden op het stuur zit hij altijd. Hij zit altijd zo plat als een dubbeltje eigenlijk. Eh, rijdt hij op die fiets. Om aan zo weinig mogelijk wind te vangen. Het is nou eenmaal zijn houding. Maar het ziet er af en toe wel wat eigenaardig uit. nou Het peloton is wat nerveuzer geworden. Er wordt wel wat gepraat. Jens Voogt zojuist eventjes met een van de mannen van Orica green Match. En dan rijden ze in de richting van uh, Luik, in de richting van Sera, Waar we zo meteen voor de derde maal in de geschiedenis aankomen. Ik zei het al, Michael Indorain in 1995 de tijdrit. En in 2001 was het uh, Erik Sabel die hier de etappe won. En die won die voor Emmanuel Magnet en voor Stefano Garzelli. Een beetje een vreemd podium. Een sprinter en ook nog een echte klimmer op het podium hier bovenaan. Ik ben benieuwd wat we straks te zien gaan krijgen. Daar vooraan, daar wordt nog steeds samengewerkt door die zes. Ja, die zes, ze weten dat ze eraan zijn, Joris, straks. I'm be able to dat weten ze drommels goed en dat weten ze al heel lang. En het is ook echt, de rust is er een beetje, echt nu ingeslopen in die kopgroep. Jeanne neemt een slokje. Morkov denkt, hoe zal die bolletjestrui mij morgen staan... als we het toch over kleurcombinaties hebben. Want nogmaals, die Deen van Saxobank, Michael Morkov... heeft zich ontfermd over de bolletjestrui. Hij is na deze etappe, hoeft hij alleen nog wel even te, over de finish te komen natuurlijk. De leider in het bergklassement. En voor de rest doen die Fransen en met name ook de ervaren Maxime op dit moment eigenlijk geen trap te veel meer. Ze draaien nog wel rond, maar ze weten dat het echt volstrekt kansloos is. En dat is eigenlijk wel jammer, want hier wordt de aanval dus weer eens een keer niet beloond. En dat zie je heel vaak in de ronde van Frankrijk. En dat geeft soms een beetje een landlendig gevoel aan zo'n etappe. Maar het mooie van deze etappe is dat het in de slotfase gaat donderen en bliksemen. En dan heb ik het over sportieve donder en bliksem. Want het is inderdaad inmiddels weer mooi weer, al blijft de wind... Wat mij betreft toch een beetje aan de straffe kant. Links en rechts bomen, groen gebladerte. De Tour is begonnen, de Tour is nog vers. De kopgroep heeft zijn best gedaan. Zes man, vier Fransen, een Deen en een Bask. Maar zij gaan weldra, en dat is toch al tamelijk vroeg in deze etappe... ingerekend worden door het peloton. En wat gaat er dan allemaal gebeuren? Daarvoor hebben wij een analytische zin die ons dat even gaat voorspellen. Wat gaat er dan allemaal gebeuren, Bart kan. Wij zijn de eenvoudige volgers en wij vragen, ja, wat, wat, wat, president... wat kan er allemaal gaan gebeuren? Nou, er kan heel veel gebeuren, maar ik denk dat er eigenlijk gewoon één scenario is dat het peloton gewoon uh, compleet blijft. En je, ziet eigenlijk al, uh, en je hoort eigenlijk van de verslaggevers al uh, dat het erachter de, de, de, de voorsprong wat kleiner wordt. En niet zozeer omdat uh, de omdat radiocheck nou zo hard rijdt. Maar omdat er van achter gewoon druk komt, andere ploegen gaan naar voren. Uh, Rabobank zal komen met, met Gries mollen. Ja, en dat zorgt ervoor in de nervositeit dat, dat die snelheid van het peloton omhoog gaat. Nou, ze zitten al zo ongeveer rond de minuten. Dat vind ik nu eigenlijk al heel snel. Dus uh, straks donder en geweld richting die laatste bochten voor het positiespel. En er is natuurlijk ook heel veel belang om het allemaal bij elkaar te houden. Want iedereen is toch meer bang iets te verliezen dan iets te winnen, denk ik. Hè? Althans, van die klassementsmensen. Ja, ik denk niet dat er veel te winnen is. Het is natuurlijk heel veel te verliezen. En uh, degene die, die van voren daar die finale beginnen. en uh, als een van de eerste bovenkomen. ja, die zitten natuurlijk veilig. Maar als jij daar als honderdste of, of 150 door die laatste bochten komt. en er uh, vallen gaat. ja, dan, dan kun je al een verliezer van de dag worden. Ja, wat ik niet begrijp, Bart. is dat deze zes mensen die vluchten ook niks te verliezen hebben. En... Je zou toch verwachten, ze gaan het er ook een beetje aan trekken. Dat is niet gebeurd. Nee, ik, ik, ik verbaas me ook een beetje over dat ze, dat ze niet wat meer gas geven. Kijk, je kunt natuurlijk in een vluchtgroep zitten... en wat ze in het begin ook hebben gedaan. Dat zag er niet uit en daar hoorden we ook aan de commentaar... het draaide een beetje gezapig rond. En dan verwacht je als ze dan een beetje richting de finale gaan... en het zakt dan onder de twee minuten... dat je dan als kopgroep ook nog een keer gas gaat geven. Dus je probeert dat peloton een beetje, be, een beetje voor de gek te houden. Maar ja, het is mij een beetje allemaal gezapig. En, dus, die kopgroep is nu maar één winnaar... en dat is de winnaar van de eruit. En uh, wij krijgen zo de, de hergroepering. En jij verwacht dan gewoon dat wij in een gesloten pakt... maar wel nerveus, hè? Nou, we gaan, we gaan zeker. Uh, dus ik heb de grafiek even bekeken, maar er, zit nog, er zitten nog wel wat hobbeltjes. Dus er zullen zeker nog uh, wel aanvallen komen. Al is het alleen al om, uh, om goed in beeld te komen. Oké, okay. wij blijven het volgen met jou. En we gaan het over wat anders hebben. Ja, want we volgen het weer natuurlijk in, in België. Marco Verhoef ziet er zondag uit. Wij zitten hier in de studio zonder raam. We hebben geen idee hoe het er in Nederland uitziet. Schets voor ons het, weer, het weerbeeld van de luisteraars. Um, nou, op de meeste plaatsen toch wat bewolkter dan dat we op de tv zien. Uh, er, er hangen wat, uh, wat buitjes zelfs. Het onwit hier en daar eventjes. Dat zijn korte, maar wel felle buitjes. Die duren misschien tien minuten en dan is het weer droog. Uh, en het zal ook lang niet overal gebeuren. Er zijn ook plekken waar de zon gewoon schijnt. Vooral op de wadden. Noordwesten van het land. En de zon doet ook in het binnenland best nog wel mee. Het was dreigend, inderdaad, vanmorgen. Ja. Donkere wolken, maar het waarde allemaal keurig over. Wat gaat de komende nacht en morgen gebeuren? Nou, die buitjes die er nu zijn, die gaan uh, verdwijnen. Het wordt droog. En dan klaart het ook uh, eigenlijk helemaal op. Ik denk dat we vannacht uiteindelijk nauwelijks bewolking over hebben. In het binnenland staat niet veel wind. Het zou een klein beetje nevelig kunnen worden. En een minimumtemperatuur van een graad of 10. Dat is een redelijk frisse nacht voor de tijd van het jaar. En uh, daarna gaat de temperatuur morgen, als de zon gaat schijnen, uiteraard weer, uh, weer flink oplopen. Het wordt zo'n 21 graden. Dat is eigenlijk. Uh, Precies normaal voor de tijd van het jaar. De zon doet mee. Er zijn wel vrij veel sluierwolken. Uh, dus wat dat betreft is de lucht niet altijd even blauw. Maar of er nou ook echt stapelwolken gaan ontstaan, dat waag ik al te betwijfelen. En als die al ontstaan, dan zullen ze vriendelijk blijven, want de komt er niet. En de avonden, want we hebben een paar mooie avonden achter de rug, dat we voor ons doen lang buiten konden zijn. Blijft dat een beetje zo? Nou, komende, komende avond is het misschien een beetje aan de frisse kant, want het koelt denk ik wel redelijk vlot af. Als die buitjes verdwenen zijn, is er verder overigens helemaal niets aan de hand. Dan kun je best inderdaad buiten zitten. De komende dagen gaat het kwik weer omhoog. Hebben we wel steeds in de namiddag, vooral woensdag, donderdag, kans op een paar buien met onweer daar misschien wel weer bij. De nachten worden duidelijk een stuk minder fris. En dan zijn de avonden uiteraard ook lang zacht. Maar je bent even een klein beetje Afhankelijk van de vraag heb ik wel net die bui of net niet? Nou, we houden het maar even op net niet. Kortom, redelijk mooi zomerweer met ja. hier en daar een bui. dank ja. Overhoef, dankjewel. We gaan ons opmaken voor het positiespel na de klok van vijf uur in die heuvels uh, in de buurt van Serijn bij Luik. En we hebben in volgende uur ook de finale van de 4 keer 100 meter bij de mannen. Prachtig zilver bij de vrouwen op de EK Atletiek. Zijn de mannen daar ook toe in staat? U kunt het allemaal horen.